U kan luisteren naar een Brits luisterspel, getiteld Anna. In dit spel wordt de tragische geschiedenis van een drankverslaafde vrouw verhaald. Haar huwelijk strand op de klippen, ondanks alle reddingspogingen die haar echtgenoot, haar dochter, haar vrienden en haar werkgever ondernemen. Ze dreigt sociaal, zowel als fysisch en psychisch, aan haar drankzuchten onder te gaan. Alleen een contact met een gemeenschap van anti-alcoholici kan haar misschien nog van de ondergang redden. Dit zou althans kunnen worden uitgemaakt uit de reacties die de uitzending van dit hoorspel in Schotland losmaakte. Na de uitzending van het programma belden meer dan 1500 mensen het radiostation op om raad te vragen of inlichtingen te bekomen over anti-alcoholische groeperingen. Ik heb dit niet nodig. Ik ben zo bang. Het is helemaal niet nodig. Ik heb niets te zeggen niet tegen deze. Goedenavond, allemaal. Fijn jullie te zien. Wel, uh, zullen we maar beginnen? Ten behoeve van onze nieuwe vriendin herhaal ik nog even wat je de, de routine van deze vergadering zou kunnen noemen. Dat is een grapje hoor. Goed, uh, mijn naam is Alex, de coördinator. Maar in feite ben ik een gewoon lid, zoals alle anderen. Uh, ik heb hetzelfde doorgemaakt als jullie. Nog steeds eigenlijk. We bestrijden allemaal precies hetzelfde. En we zullen ermee doorgaan. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En we hebben gemerkt dat over het probleem praten helpt. En dat zullen we dus uitvoerig doen. Maar. Wat hier verteld wordt, blijft binnenskamers. Akkoord? Ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Laten we dan beginnen. Uh, Anna, jij zult wel gaandeweg met alles vertrouwd raken. Uh, blij je in ons midden te hebben. We hebben altijd een soort familie gevormd. Altijd. Nee, nee niet. Meer. Niet door, hè. Alsjeblieft, laat me zeggen. Nee, nee, dat ze jou, André, ja, nee. Je wordt helemaal nat. Oh, je wordt iets te sterk voor dat Want soort spelletjes, André. Je... Zet je moeder neer. Zeg Sophie, Gaan we naar die Ach. vijf vanavond. André wil me niet mee hebben. Doe maar, Sofie. Zie je maar naar een vijf trekken met mijn zus? Doe nou, alleen is het helemaal niet leuk. Je had je vriendje maar moeten meebrengen. Yeah. Oh, yes, sure. André, natuurlijk neem jij je zus mee. Doe niet gemeen. Dat is niet eerlijk, mans. Jij neemt je zus mee en je let goed op haar, begrijpen? Of zou mij. Mijn kansen verknoeien, dat doet ze. Welke kansen? Sophie, laat vallen. Goed, goed, Sophie. Ik neem je mee naar de vijf. Zijn laatste vakantie met de familie. Dat was belangrijk voor mij. Nu nog. Familiezaken zijn belangrijk. Voor mij. Zijn belangrijk. Dat meen je toch niet, Mams? Of toch? Dat zeker. Bedacht je. Ik word er een beetje weemoedig van, denk ik. Weet je hoe lang we hier de zomervakantie aan het doorbrengen? Ik dacht dat jullie van het plaatje hield? Dat is ook zo, mama. Maar alles verandert. Hè? En wij ook. En maar goed, dacht ik. Ik heb mezelf maar wat voor gespeeld. Het is onze leeftijd, schat. Nee. Ik krijg zo'n gevoel. zo'n warm gevoel van affectie als ik aan de vakanties met jullie terugdenk. En... Oh, ik had foto's. Ze zijn zo koud dood. Foto's hebben geen warmte. Nee, maar onze mama wordt sentimenteel. Mm -hmm, mm -hmm. Ik genoot zo van elk minuutje vakantie met jullie samen. En toen jullie zo, zo hoog waren. Maar dit is het einde van de wereld nu. Ze kunnen zo spotten, weten niet hoe kwetsend, begrijpen het niet misschien. Net alsof de golven mijn geest overspoeld hebben: gewassen, uitgeschuurd, uitgebuit de warme familiedagen weggezogen. Alweer een hoofdstuk afgesloten, hè, André? Ja. Je gaat naar de universiteit en dacht je nog dat je maat tevreden is? Leut. ondoorgrondelijk. vrouwenjongen. Ondergrondelijk. Oh, oh, dat ruikt naar mannelijk chauvinisme, papa. Nou, ik ga tenminste niet huilerig doen over vakanties en zo. Niet inzitten, mams. We zullen toch nog vaker nog bij elkaar zitten. Wij allen echt waar, ik beloof het. Ah, natuurlijk. Sorry. Ja, ja. met maar niet op jullie moeder. Ze doet altijd zo op het einde van de vakanties. Hebben jullie het nog niet gemerkt? We moeten verder met ons. Jan en ik. Sophie is binnenkort de deur uit. En dan... Het is alleen de herinnering. Ik vind dat gewoon jammer. Dit keer wordt een hoofdstuk afgesloten. Ach, oh, ik ben er wel aan. Jullie vader heeft gelijk. Let maar niet op me. Slaap, hm? Slaap je? Nee. Oh, het spijt me. Ik vind het einde van iets altijd zo nare. je wordt een je... groot schat. Dat moet je nog eenmaal accepteren. Ja. Ja, dat zal wel. Wat er is van nemen. Mm. Huh? Wat dacht je van die nieuwe witte broodsweken die we zelf beloofd hebben? Firenze, Misschien? Hm? Jij wou toch zo graag naar Firenze. Nou. Nah. Wat vind je ervan? Leuk. Oh, sorry. Oh ja, ik doe nogal gek. Misschien, ja. Huh? Je moet de dingen van een positieve kant bekijken. De, de kinderen doen het goed buiten alle verwachtingen. En dan gaat naar de universiteit en de Sofie is gelukkig. Ze is nog zo jong, ja. Oh ja? En hoe oud was jij toen je trouwde, als ik vragen mag? Oh, dat was anders. Kijk, Peter, het is een fijne kerel. ik mag. Dat is veel meer dan jouw vader over mij zou gezegd hebben. Och, nee. Niet dat hij je niet kon leiden, dat was het niet. Hij kon alleen zo'n moeilijk afstand van me doen, denk ik. Ja, en ik wacht met onkenduur tot Sophia vleugels uitslaat. Hij begreep het gewoon niet. Nee, dat je arme je paps. Voor zover ik ben je Ik ben veranderd, alles is veranderd. Juist. Het vraagstuk dient vanuit alle hoeken benaderd. Die juridische vorming van jou, he. soms maak je me echt bang, weet je dat? Je peit je in een probleem vast als een, als een hier in een rat. Als het een juridisch probleem is, dat best. Ik probeer de juiste antwoorden te vinden, Jan. Dat is alles. Oh ja, ja, ja, ja, maar ten nadelele van elk medeleven. Want zo zeg je het toch, hè? Gelukkig ben ik geen advocaat. Ik voel je... je zin om... Ja, ja... Als je... Als je... je... Ik wil... het nu niet. Ik... Als je... merkt het niet. Hij begrijpt het niet. Probeer het wel Mijn vader haat hem. Och, God. Ik zou wel een borrel kunnen vertragen. Eentje maar. Waar heb ik die fles gezet? Ik wil met hem trouwen, papa. Je bent te jong. Op negentien ken je jezelf niet, hè? Nee. Ik hou van een. Ik, ik Alsjeblieft... Dat denk je maar. Het is de idee ervan die je aantrekt. Ik zeg het je meisje, ik wil niet dat je met hem trouwt. Mama heeft er niks tegen. Anna, Anna, je moeder begrijpt niets van het leven. Luister. Je hebt hersens. Gebruik ze. Train ze. Ga naar de universiteit, als je er zin in hebt. Ik ben veel intelligenter dan die jongeman. Hij is middelmaat. Ik zweer je, hij is middelmaat. Alsjeblieft, papa. Laat me met hem Alsjeblieft. Op je eigen verantwoordelijkheid. En kom niet bij me klagen, hè. Neem maar, hoor. Is het goed, Anna. Mijn vader had het bij het rechte eind. Middelmaat. Ik hield van Jan. Ik tolereer hem nu. Ik wou, ik wou dat hij er iets aan deed, dat ik opnieuw zijn prinsesje werd. naar de badkamer. Het was heerlijk. Ik weet dat ik ze ergens gelaten heb. Nog een bodempje. Bij de handdoeken. Bij de handdoeken. Naar aanleiding van het onderzoek met het oog op de homologia, Ja? Anna, ik heb Thomas Boerba uitgenodigd voor het aperitief. Als je zin hebt in een glaasje, hè? Oké, okay, wel. Ik werk eerst nog een paar brieven af en ik kom zo. Gewone plaats. Voel jij je wel goed, Anna? Je ziet er een beetje bleekjes uit. Of de kunst om een vrouw moed in te spreken. Sorry, Anna. Maar ik ken je al lang genoeg, meisje. Je hebt een paar dagen vrij af nodig. Tenminste, tot Sofie's huwelijk. Oh, een beetje veel om het hoofd, dat is alles. Ik wil niet dat je onder mijn ogen door de knieën gaat. De andere vennoten waren niet bepaald blij met een vrouw in de firma, weet je dat? Ja, dat weet ik, Willem. Ik weet aan wie ik de job te danken heb. Maar goed. Je hebt al voldoende bewezen dat ik gelijk had, Anna. Maar je moet ook niet overdrijven. Je hoeft jezelf niet elkes opnieuw te bewijzen. Dat zeg jij. Misschien denken je vanoord er nog wel alles over. Let goed op jezelf, meisje. Je bent een goede vriend, Wil. Dank je Ik werk eerst nog deze brief af en ik kom. Ik denk dat... Zie je, het is niet makkelijk, hoor. Jan is weg en dan die bruiloft die ik moet organiseren. Maar doe het rustig aan. Op onze leeftijd... Sorry. Je hebt gelijk, niks dat niet met een glaasje weggespoeld wordt. Ik ben er zo meteen. Hm? Gewone handtekening Ik teken als ik terugkom. deur hm. Goed Ik zou... Ik zou... Voor een vaste hand. Voor een heldere geest. Oh, oh ik ga die smaak. Natuurlijk kleintje. Voor ik naar die vervelende naar ga luisteren. Zo plomp en brutaal. En mm. agressief. Oh. Maar als Patrick dienst heeft, voert hij ons geheim plannetje uit. Godzijdank. Nog één slokje om bij te komen. me een beetje zorgen wil, dat is alles. Ze lijkt zeer competent hoor, daar niet van... Uh... Zeer competent, inderdaad. En dan wil ik toch graag weten of ze gedaan heeft wat ze beloofd had te doen. En ze zei me dat snelheid van het grootste belang was in die affaire met die bouwpromotoren. Ze zei dat ze die zaak door harte zou nemen. Wel, dan heeft ze dat gedaan. De vertraging moet van hun kant komen. Oh, Anna. Hier, hier langs. Meneer Boemer, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, mevrouw Fiers, wat, uh, wat drinkt u? Of een pilsje graag. Noemt u me maar, Anna. Middag, mevrouw Vierens. Zoals gewoonlijk. Patrick, je doet net alsof ik een geroutineerde zaapschuit ben. Een pilsje, ja. Voor jou zit een lichtjes getorbenteerde vrouw Thomas. Het probleem met de emancipatie is dat sommige mannen niet snel genoeg geëmancipeerd raken. Niet waar, Anna? Ja. Zoiets, ja. Ja, niet zo getormenteerd dat haar werker onderluidt, nee, maar, ja, maar ik heb je al gezegd, Thomas, dat... En een pilsje. Alsjeblieft. Bedankt, Patrick. Uh, neem er zelf ook eentje. Dank u. Anna zit dus met een zware job. Runt haar gezin en organiseert een bruiloft. Een bruiloft? Ja, dat is een voltijdse baan. Nee, uh, wanneer is het, hè? Volgende maand, mijn dochter. Uh, mijn laatste is net getrouwd. Vier dochters. Uh, we zijn echt van plan voortaan voor het leven te genieten, mijn vrouw en ik. Dat hebben we altijd gezegd, hè. Eenmaal de kinderen de deur uit, dan, ja. eh... Nou, daarom zou ik ook graag die zaak met die bouwpromotoren willen geregeld zien. Zeer juist. Maak het beste van je nieuwe vrijheid. Ik vind het allemaal een beetje triest. Mijn dochter is echt nog maar een kind. Ach ja, zo bekijken alle moeders dat, hè. Maar ja, wat doe je daar? Ze zijn niet tegen te houden, die dochters. Ja. Ja, de wijn heeft gelukkig de ware Jacob gevonden. Lekker gezondheid. Ja, Excuus, ik ben zo terug. Ja, ik, ik bestel intussen nog iets, hè. Nog een peertje Nee, twee. Dat is echt te veel voor me, Willem. Een kleintje dan? Nee, ik ben niet zo'n drinker en zeker niet Dan ja, Vraag er dan toch een stevige borrel, Willem. Ja, nee. ja, een hele kleine gin dan. Excuseer. Zolang Patrick maar woord houdt. Zolang mijn borrel maar klaar is. Hij staat op de tafel, vlak bij de deur. Het gewone recept, goed? Je bent een schat. Het blijft een geheimje, goed? Natuurlijk. Veel geluk. Oh, dat was nodig. Handen, onbeweeglijk, Ogen, gezicht, hoofd, helder. Goed zo. Hm. Wel, uh, eet je een stukje met ons mee, Anna. Sorry, ik heb nog een stapel brieven door te nemen. Ik wil niet achterop raken. Oh, uh, mevrouw Fierens, uh, voor u gaat. Uh, ik heb nog niets gehoord van die bouwpromotoren. Uh, ik weet niet of ze de brief die u zou bezorgen ontvangen hebben. Die... die... Oh ja, de brief werd verzonnen, ja. We waren het erover eens dat die zaak belangrijk was. Hè? De spoed is hier aangewezen, dat heeft u zelf gezegd, hoor. Er werd voor alles gezorgd, meneer Boma. Er is niets om je zorgen over te maken, Thomas. Anna, heb je nog een bekje? Natuurlijk. Ja. ja. Eh, zie je. Hij is zo'n vervelende kerel. En? Wel, uh, die, die zaak met Boerma. Ja. Hij bleef aandringen. Je hebt toch voor die zaak gezorgd, of niet? Ik zei het toch dat ik... Ja, ja, ja. ja. Maar goed ook. Maar uh, er is geen spoor van een brief. Geen doorslag in het archief. Niks. Pardon? Ik heb het gecontroleerd. Ja, hij vroeg me alles na te kijken. Heb jij mij? Ben je wel zeker dat er niets aan de hand is? Heb je mij gecontroleerd? Maar zoiets heb je nu nog nooit gedaan, Willem. Bedankt. Bedankt. Je vindt hem misschien een lomperd Anna. Maar is een zeer belangrijke cliënt die erg ongelukkig is met de huidige gang van zaken. Ik had geen andere keuze. Heb je de bouwpromotoren gecontacteerd of niet? Ik dacht toch dat ik je gezegd heb... Ja, als je het nog niet gedaan hebt, doe het dan nu, Anna. Alsjeblieft. Ja, ik val misschien in herhaling, maar ik denk dat je te veel hooi op je vork neemt. Denk je niet? Ik voel me goed, Willem. Ach, weet je, Sophie is een verstandige meid, Anna. Ze weet wat ze doet. Maar jij zit er gewoon te veel over in. Mijn lieve goede Willem... Ik zou willen dat ze... Ze is nog zo jong. Ze heeft nog niks geprobeerd, niet eens haar vleugels uitgeslagen. En jij dan? Je hebt toch ook eerst kinderen gehad? Er is een tijd voor alles, Anna. Oh ja. En er zijn altijd echtgenoten die zich bedreigd voelen. En die geen afscheid kunnen nemen van hun studenticoze jaren. Zich het best amuseren als ze weg zijn van vrouw en kinderen. Ach, het is allemaal zo moeilijk. Je hebt gelijk, natuurlijk. Jan was erg lief toen. Het was hard voor ons allemaal, denk ik. En je hebt iets bereikt, Anna. Je hebt het erg ver geschokt. Ja, zeg dat wel. Als mijn vader me nu zou zien, vennoot in een zeer oud prestigieus advocatenkantoor. <hums> niet één keer vroeg je hoe het met me was, nadat ik met Jan trouwde. Oh, sorry, dat zijn natuurlijk jouw problemen niet. Je bent een goede vriend, Willem. Ach, oude mannen zijn rare schepselen aan me. <hums> Kijk, neem mij nu. Hè? Mijn alter ego en ik. Twee persoonlijkheden in hetzelfde lijf. Eentje van je werden, laat me met rust. En een andere, een boeddha. Die tot Je moet weten wat voorrang heeft, Anna. He? Je weet wel, prioriteiten. Hoezo? Je gezin, je kinderen, Jan. Ogen. Misschien. Dat meen je niet, Anna. Nee. Alleen prioriteiten als deze zijn een vreselijke val. De kinderen gaan en... Een gezin is geen troost voor iemand zoals ik. Ben jij dan zo speciaal? Ja, ja, zo zie ik me tenminste. En ik wil het zijn. Ik wil het absoluut zijn. Ik wil dat Sophie gelukkig wordt. En Jan en ik, we blijven over. Hè? Samen. Dat klopt. Jan en ik samen. Hoe moet dat? Ik bedoel, hoe zullen we... We spreken nauwelijks met elkaar. Maar het is een heerlijke tijd. maar Marlies en ik zijn nooit dichter bij elkaar geweest. Nou, goed. Zorg voor die brief en ga vroeg naar huis. Hij vraagt het me nooit. Nooit. Als hij tenminste, tenminste voor me zou zorgen. Ik ben het beu mijn weg te banen naar de top. Bewijzen dat ik goed genoeg ben. Het gevecht met de mannen. Wild om je heen trappen en worstelen. Koele en stille wereld van de knusse kantoren. Hun charme en fijne maniertjes. En de geveinsde onzekerheid die hun boosheid moet verbergen. Ze zijn zo bang dat je hun territorium zou binnendringen. Ik moet tien keer zo toegewijd werken. Ik wil me zo licht voelen als een veertje. Wat ben ik? Wat ben ik? De top. Of net iets hoger. De deur sluiten. De deur sluiten. Hier gaan we weer. Waar ben je? Vooruit ik weet waar je bent, smerige fles. Kom tevoorschijn. Ah ja, ja. Goed zo. Goed zo. Dat bewijs. Dat bewijs. Altijd iets leren. Altijd Wat jammer dat Peter net nu weg moest. Maar ik vind dat Sophie het erg getroffen heeft. Alleen is ze nog zo jong om je de waarheid te zeggen. Ik... Oh, maar dat is niet erg. Wij trouwden ook erg jong. En we zijn erg gelukkig geweest. <lacht> een lach en een traan. dat, dat is het zeg leven. ik allemaal voortdurend. Natuurlijk zal het niet altijd roze guur en zijn. Wij trouwden toch ook vroeg? Maar ja. Sophie is niet zo ambitieus als haar moeder. Papa, hou op met dat gehakketak over mij. Wat bedoelde je daarmee, Jan? Ik begrijp het best. Sophie heeft de rol van huisvrouw gekozen en moeder. Eretitels, die ik altijd met veel trots gedragen heb, mag ik wel zeggen. Hoe vervelend, Anna. Het heeft mij nooit verveeld voor Peter en Louis te zorgen. Nooit. Mam, alsjeblieft. Ik heb vijf jaar dag en nacht moeten werken om de tijd die ik verloor door jong te trouwen opnieuw goed te maken. Oh, dat werk spijt me niet. Het eindresultaat. Ik beschouw de taak van huismoeder niet als minderwaardig, maar soms moet je de twee combineren. Iets wat maar weinig mensen, en zeker mannen, zouden aankunnen. Anna? Nee, ik, ik, ik breng een zeer hoog salaris in. Dat tussen haakjes nog doen, niemand werd afgewezen. En ik beschouw huishoudelijk werk als vervelend. Ik schaam me daar niet over. Oh, niemand neemt u iets kwalijk. Alleen. Alleen. Zorg jij even voor de kaas, Sophie. En de wijn ook, liever. Ik dacht dat wel genoeg wijn gedronken had, Anna. Hoe voorkomend met ze vreemden die Sophie meenemen. Ze luistert naar die vervelende vrouw die maar kletst door vierheid en slavernij. En oh god, hij is het nog eens met... Ik bedoel... Wat moet ik doen om toch een beetje het recht aan mijn kant te krijgen? Men gaat zich meteen verontschuldigen als ik buiten ben. Wat moet ik doen om erkend, bemind, verzorgd, niet bewonderd, niet geduld, niet behandeld met half onderdrukte bozaardigheid omdat ik toevallig succes heb in een wereld buiten te zijn. Ik heb genoeg gehad, dank u. Ik drink niet, alleen bij speciale gelegenheden. En Louis mag natuurlijk niet, sinds de operatie. Geef mij nog maar een glaasje, Sophie, alsjeblieft. Mami, goed, dan haal ik het zelf wel even. Sorry, hoor. Maar ze is erg gespannen. Kijk, haar werk is nogal veel eisend. Maar dat, dat betert vast wel, natuurlijk. Begrijp dat, Oh, Mams, alsjeblieft, hou op. Waarmee? Roepen. Hou op met roepen. Riep ik, gillen deed je. Daarnet aan tafel. Ik zweer het je. En alsjeblieft, wat ben je aan het drinken? Iets dat me het gillen belet in zo'n situatie. Zonder frisdrank. Ja, ik vergat sinaasappels op mee te brengen, maar dat is geen reden om je zo te... bedanken. Ik drink een groot glas puurig gin en dan ga ik me bij je schoonmoeder verontschuldigen. niet Schitterend. Schitterend. Ik voel me geweldig nu. Geweldig. Bedankt. Oh, mama, alsjeblieft, hou beetje overwerkt, geloof ik. Want... Kaas en wijn. Ik neem de wijn wel. Ga jij nu maar al met de kaas... Heb je... Ik zal niet gillen. Hoor. Ik geloof het Oké. Okay. Ben je zeker? Ja. Zeker. Met mijn arme dochter, die weggaat, kon ik haar maar tegenhouden opgesloten in haar eigen huid. Alleen. Oh, haar man is vriendelijk. Een jongen met zijn vader. Het zwijgen is opgelegd door die vreselijke vrouw. Die heeft niet één woord gezegd. Die heeft een grote whisky nodig. Maar dat zal zij niet gedoven Ik heb een laatste vrijgezelle avond. Ik stond voor het altaar met een dichtgeslagen oog. Arme Sofie. Ze zal denken dat ze gelukkig is. Misschien wordt ze wel een tijdje gelukkig, in zekere zin. En dan prangen, de prangende onvoltaanheid. De ontbrekende schakels. De onvervulde verwachtingen. Zijn bitterheid die haar leven ondermijnt. Haar liefde, haar warme, liefdevolle. Mijn hartige persoonlijkheid wordt verplitterd door zijn onhandigheid. Ze wordt ingekapseld. Geen uitzicht op een beetje vreugde, herkenning, Geen kans om een volwaardige vrouw te worden. Echt vrouwelijk. Volledig ontplooit. Het is belangrijk, papa. Ja. Ze heeft het druk akkoord. Maar andere mensen merken het ook. Ze is zichzelf niet. Ach, het is echt niet erg. Je mama stelt het goed. Ze is misschien een beetje opgevonden. Ja, maar ze stelt het goed. Kijk, papa, luister alsjeblieft. Ik probeer. Ik probeer niet tussen beiden te komen. Ik wil alleen helpen, papa. Ik heb met haar gepraat. En ze, ze, ze, ze stelt het echt goed. Misschien zit die bruiloft ervoor iets tussen. Ze... Ja, ze heeft je schoonmoeder gebeld om zich te verontschuldigen. Het is toch een beetje normaal, Sophie? Jij zou ook zo reageren als je dochter trouwt. Kom aan, papa. Peter maakt zich ook zorgen als je het wil weten. Of was het misschien zo leuk, ik bedoel, die affaire bij dineetje. Ik schaamde me voor mama toen. Ik bedoel, ze riep echt en ze deed echt luidruchtig. Ik wil niet dat ze gaat gillen op mijn receptie en de gasten irriteert. Dat kan niet. Maar dat is gemeen, oh, weet je? ja? Wel, ik vind het doodnormaal dat ik me over zoiets zorgen maak. Er is iets met haar aan de hand. Ja, maar iedereen ze... doet een beetje geaffecteerd tijdens zo'n feestjes. Maar bij mensen onder stress merk je het iets beter. Dat is alles. Ze doet haar uiterste best voor je meisje. Het is ook niet gemakkelijk voor haar. hoor. Ze is moe, ze is bezorgd. En ze ziet me liever niet trouwen. Goed, ik ken dat verhaal. al. De laatste tijd zegt ze niet nee tegen een borrel. Al gemerkt, paps. Wat zeg jij daar? Ach, kom. Je weet best wat ik bedoel. Ze drinkt veel. Erg veel. Ik ben een paar middagen erg vroeg thuisgekomen. Ze was er altijd al. Om te werken, zei ze. Ja, en? Ze probeerde te verstoppen, maar ik rook de gin. Heb je wel al eens uitgetest van hoeveel gin je dronken wordt, papa? Probeer Misschien te vertellen dat je Ma een drankzuchtige is. Och, nee, nee. Dat bedoel ik niet. Want als niet... het zo zit, dan doe je er misschien goed aan te overwegen wat ze zoal voor jou gedaan heeft. Dat zei ik niet, Pa. Ik denk dat Ma af en toe een glaasje te veel drinkt. Dat is alles. Peter en ik hebben gemerkt. Oh, dat... Peter, jij. Oh, dus achter onze rug zitten jullie te kletsen. Hè? En worden we met de vinger gewezen. Hè? In zijn familie kan je blijkbaar geen drupje aanraken zonder morele bezwaren. Zeg eens. Jouw moeder en ik weten best wat ons te doen staat, hoor. We hebben geen lesjes nodig, nog van hen, nog van jou, dat nog van Dat is het niet, papa. Ik vraag je wat je erover denkt. Ze drinkt veel, dat weet je. Ik wil alleen weten of jij denkt dat ze met een probleem zit. Kijk, ik voer geen controle uit, over vrienden. En bovendien zou ik het de prijs stellen als je ophield om met anderen over haar te kletsen. Is dat begrepen? En ik zeg je dat ik haar niet op het huwelijksfeest wil zien als ze zich niet gedraagt. Ook begrepen? Ja? Je bent weer erg laat, hè? Oh, al dat overwerk. Hm. Ik heb een kant en meegebracht. Koken zou me te veel worden. Oh, dat is heerlijk. Heb je al een aperitiefje gehaald? Kijk, als dat gekookt had, dan had ik misschien... Een Wat De whisky is op. En er is maar een duimpje gin mee. Oh, verdomme. Ik zou nog een opkikker kunnen gebruiken. Hoe komt dat nu eigenlijk? Oh, dat vraag je mij. Ja, natuurlijk... Vraag ik het aan je. Wat bedoel je? Kijk, ja, jij drinkt toch ook aan? Gin is toch jouw lievelingsdrank? En er blijft ook nauwelijks wat van over. Ik bracht zaterdag een grote fles mee, het is dinsdag, de gin is op. En ik drink geen gin hoor. Sarah. Oh Sarah, Sarah. Ja, <laughs> geen druppel alcohol aan. Hoor. Zeg eens, meneer de Grote inquisiteur. Sophie die denkt dat je de laatste tijd stevig aan de borrel bent. Dat alles. En ze zei... Wat zei ze? Ze zei dat ze je tijdens haar receptie niet wilde horen gillen. Oh. Kijk eens hier, Anna. Mij zou je niet horen prediken over een paar glaasjes. Maar misschien heb je een beetje overdreven, hè? Misschien. Ze zei dat ze me niet wilde horen gillen. Wat zei ze nog? Wel... Ze... Ze vond dat je beter niet kan gaan als je alles in de war stuurt. Als je veel drinkt. O ja? Zo. En ik heb haar gezegd dat ze maar beter ophoudt met haar verrekte schoolmoeder te kletsen. God, die vrouw zou iemand aanzetten. Jan. Ik zal je geheim vertellen. Ik heb whisky en gin meegebracht. Hamsteren voor de receptie. Maar als ze zo'n toontje aanslaat, dan zal er van die hele receptie... Nee, ik ben boos, oh. als je het wil weten. Ik ben woedend, omdat... Omdat je de stad bent tegengegaan. Je hebt daar maar een paar glaasjes gedronken onderweg. Eh? Waar of niet? Ik, ik heb er eentje gedronken, eentje? ja, het oh. middag. Oh, ja. Meneer de Groot Inquisiteur. Dus je lijkt alleen maar een beetje aangeschoten. Ik ben erg aangeslagen. Oh. Ze wil niet dat ik ga gillen. Maar Jan, heb je nu al... Dat zijn je kinderen... Ongelooflijk. Oh, ja, in mijn geval. Ik dacht dat iedereen een borrel nam voor het tandenpoetsen. Gewoon als, als brandstof om de machine draaien te houden, zie je. Maar vreemd genoeg nam iedereen me voor een geweldige kerel. Op kantoor viel het nogal mee, zolang ik geregeld brandstof kreeg. Ik was niet meer zo efficiënt, natuurlijk, maar, maar niemand had er erg in. Je hebt vanzelfsprekend gaandeweg meer en meer brandstof nodig. Je lichaam vraagt erom. Ik ben een sociale drinkster. Alles onder controle. Geen probleem. Geen enkel. Mijn... Mijn vrouw verliet me. Ik had alle geld opgemaakt. We zaten zwaar in de schuld. Erg zwaar. Ik neem het haar niet kwalijk hoor. Ik, ik wou niet dat iemand erachter kwam dat, ja, dat ik nooit zonder een borrel was. Oh god, oh god. De donkere nacht. Geen probleem voor mij. Niets dat ik niet alleen aan kan. Ik heb geen. Ik voel me zo alleen buiten mijn hoofd. Ik voel me zo alleen. Ik kan niet praten buiten mijn hoofd. Ik heb alles onder controle. Alles onder controle. Alles. En vaak was ik bang. Wanhopig zelfs. Als ik niet wist van waar de volgende moest komen. Ik ben nu al zeven maanden. Vijftien dagen en enkele uren nuchter. Je ziet er stralend uit, liefje. Ik was zo fiet. Ik weet zeker dat jullie erg. Mama, Ergje, je had beloofd geen tranen. Je had het echt beloofd. Oh, sorry. Ik zal er goed voor aanzorgen, mevrouw Fierens. Mm -hmm. Dat zweer ik. Daar gaat je niet aan, Peter. Moeders hebben recht op een trein of twee. En vooruit, jullie twee. Naar jullie vrienden toe. Ik haal ons drankje. Ben je zeker dat we. Ik zei het je toch, meisje, ik voel me opperbest. Ze ziet er stralend uit. Zo ouderwets. Zo kwetsbaar. Zo kostbaar voor mij. Zo zelfverzekerd. Alsof trouw je als bij toverslag volwassen wassen maakt. Zeker, mama. Anna, Jan, gefeliciteerd. De bruid heb ik al gekust. Mag de moeder ook een kusje van me? Jan? Ja, met plezier, Willem. <laughs> een drankje? Hey, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat ik al uh, mijn hoeveelheid heb gehad. <laughs> Advies van mijn dokter. Ah, toe, Willem. Vandaag kan die oude kwak zelf naar de pomp lopen. Ah, well, ja. Waarom niet, hè? Proost. Proost. Oh. Ah, We deden toch zo ons best. Kinderen, feestjes, gezin, werk. Meer werk. Arme Jan. Zo pretentieus. Zo... Zo verstoord. Omdat ik het beter gedaan heb dan hij. Meer bereikt heb. Vind ik ook. Hij gruwelt ervan, denk ik. De vrouwen slaan op hol deze dagen. Die feministen schoppen alle mannen tegen hun kloten. Jans' excuses. Jans' angstkreet. Oh, Christus. Het glas te heffen op de gezondheid van het jonge paar. Ja, ik ken Sofietje al, al jaren. En ik weet dat het echt een zich gelukkig mag prijzen. Geert er iets? Anna. Anna. Ja, wat is er gebeurd? Het gaat wel, ja. Ik was gewoon een beetje in de war. Je viel in zwijm. Ja, of iets dergelijks. De opwinding van echt of de stress. Een zwijm. Waar ben ik gebouwd? Teneens de huwelijksreceptie. Waar? Het huwelijk. Ik, godsnaam, Anna. Dat ben je toch niet vergeten, zeg. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Oh, hoe doen? Als ik een klein slokje hebben we... De Opetel. Ik denk dat je nu wel genoeg gehad hebt, hè, Anna? Hoe bedoel je? Dat je genoeg gedronken hebt. Je ging gewoon door de knieën. Dat was nogal een vertoning. Dat kan je je voorstellen. Ik kan het toch niet helpen als ik me niet goed voel? Heb ik iets verkeerd gedaan, Jan? Hm? Maar herinner jij je dan niet wat er gebeurd is? Nee. Je weet toch dat we nog afscheid nemen van Peter en Sophie? Nou, ik ging bij zijn ouders zitten. Ik, ik weet niet dat ik flauw viel. Ik weet niets meer. Ik. Geen huwelijk, geen receptie, niks. De bruiloft van mijn dochter is niks. Nou, wel, het was genant, pijnlijk zelfs. Moest je in de wagen stoppen. Algemene consternatie. Al dat gezek. Als je niets mag drinken op het huwelijk van je dochter, wanneer mag je het dan wel? Uh. Jan, blijf je te zien. Ja, ik kreeg je berichtje op kantoor. Ja, ik dacht dat ik... Anna... Nee, ze, ze is bezig met een cliënt. Maar ik wou je even alleen spreken. Zie je... Kijk, het is niet makkelijk. Wat, wat is er? Anna? Ach, ik weet het niet zeker, maar... Ik dacht dat jij misschien enig licht kon werpen op... Op, op wat? Wel, kijk, ze... Ze werkt nu al jaren voor dit huis. Ze heeft het aardig gedaan. Verwierd vertrouwen, respect. Maar sinds kerstmis maak ik me een beetje zorgen. Ze werd nalatig. Nou later. Ja, ze vergat zelfs vitale afspraken en zo. Om het cru te stellen, ze is helemaal niet meer bij de zaak. Huh? Ja, ja, ik weet het, het. Het is vervelend. Maar ik dacht, misschien heeft Jan enig idee... Nee, nee. Wij praten niet over haar werk, Willem. Nooit. Dat is haar zaak. Misschien zit ze met een of ander probleem waarvan jij denkt dat het een verklaring... Wil je haar soms ontslaan? Oh, nee, nee, nee, goeie hemel, nee. Nee, nee, hooguit wat rust geven. Maar, maar heeft ze een probleem? Ja, jij denkt duidelijk van wel. Maar niet bepaald, nee. Ik, ik ben alleen een beetje bezorgd om haar. Nou, ze houdt van een borrel, natuurlijk. Nou, ik bedoel er niks mee hoor. Ik stel alleen vast dat ze. Ja, maar we lusten toch allemaal een borrel of niet zo. Ja, natuurlijk. Nou, kijk Jan. Als je iets te binnen schiet, geef dan een centje. Ik kan er voorlopig voor zorgen dat ze het iets minder terugkrijgt. krijgt. Ja. Nou, sorry voor de tijd. Eindelijk gelukkig. En dat je hier mag het allemaal. Oh ja? Ik weet niet wat je zo leuk vindt aan deze baard. Die je, je ziet dat je komt. Nou, ik hou van de sfeer. Van de mensen. Maar het is niet jouw soort, hè. Maar de mijne wel. En zo zit het. Hm, misschien wel. God, ik voel me... Depressief. Ja, ze zien er ook uit. Weet je wat? We bouwen een feestje. Een van onze goede oude stuivins. Huh? Goed? Oké. Okay. Ja, waarom niet? Weet je nou, de ruil die we schopte toen met de helft van de vrouwen door de kruidtuin reed? Nachtgezwommen. <lacht> ja, maar, maar, ik maar ik heb er niks mee te maken hoor, meneer de agent. <lacht> ja, dat is lang geleden dan. <lacht> En zie je wel? Je kan opnieuw lachen. Wel, onze zoon zit aan de universiteit. En Sofie is net getrouwd, maar met een vrij saaie jongeman. Dus we dachten, waarom niet? Je hebt gelijk. Uw feestjes zijn weer al Wauw, wow. ze zijn op zijn minst amusant. En ontspannend. <g Yazzie> Anna! Krijgen we nog wat worstjes? Nee, nee, nee, laat Peter ze brengen. Ik ben blij dat je gekomen bent. Je ziet er fantastisch uit. Hoor. Straks? Misschien. Kijk eens aan, die oude Jan verandert niet. Zelfde type meisje, leeg hoofd, geen bedreiging, geen competitie. Er verandert weinig voor Jan. De kinderen worden volwassen. Ik volwassen, maar dat wil je niet zien. Ik... Weet je, je, je bent echt aantrekkelijk. Nee, nee, ik weet niet. Ik heb je altijd bewonderd, ja. Ik heb altijd je lichaam bewonderd. Ja. Ik heb je altijd willen. Euh... <laughs> ik heb nooit de kans gehad om... Euh, Kijk, ik zou je dit niet moeten zeggen, maar... En ik geloof dat er iets Altijd is. Altijd hetzelfde is. liedje als die naar een feest komt. Anna? Wat zou het ergste zijn? Zijn handen maken? die je bepotelen of zijn ogen die je uitkleden. O God, Waar onze partijtjes vroeger ook zo? Dat soort mensen, ze hebben je arm. Ik moet er eentje opzij houden. Oh, ik wou dat Jan even met me praten. Of gewoon maar naar me keek. Zoals naar dat domme blondje. Niet zijn dagelijks niet zeggende uitlatingen. Echt praten. Over ons innerlijk. Over wat hij belangrijk vindt. Vroeger praten we. Droomden. Maakten plannen. We wisten het wel, welk huis we wilden, welk leven we wilden, welke reizen we zouden maken. Wat is er met dat alles gebeurd? Weg, weg. Waar heb ik de fles voor morgen verstopt? Ik stopte een mooie grote fles in. De ik deze dag. is in het leven. Loop nou, Hilje! Hebben we warm nodig? Je hoefde echt niet tegen hem te gillen. Hij wierp me lastig. <totstuk> hij bepotelde me. En ik haat het. Als je blief hij vroeg dingen. En zei dingen. Ah, mensen maken me ziek. Mannen, zeker. Vroeger was het misschien allemaal heel onschuldig. Maar nu, nu probeert een smerlap van middelbare leeftijd een vrouw te verzieren die hij niet eens respecteert. Hij zou het niet gedurfd hebben als hij niet gedronken had. Jij had gedronken, Anna. Hij is een oude vriend. Een goede klant van mij. Je was... pas. Oh, de rotzooi die jij hem toeriep. Hé, hey, we, we. Nee, dat maar! Dit deed hij niet! Jij hebt je onbetamelijk laten gaan. Een borrel is één zaak, Anna. Een man met een paar glazen op is een andere zaak, Ach. maar een dronken vrouw. dat is. is gewoon verachtelijk. Natuurlijk, twee maten en twee gewichten. En hoor alsjeblieft op met dat feministische gedoe, hè. Ik, je weet dat ik gelijk heb. Wat moeten de mensen vertellen? Hm? Wat zullen zij vertellen over jou, jouw aftakeling? Het gaat niet om de drank, Jan. Het is het waarom, de redenen. Ik moet met je praten, ja. echt praten. Ja, ik ben niet van plan om nog langer dan jou geëmancipeerd, gedaasd te luisteren. Ik dacht dat we ons eindelijk gingen amuseren als de kinderen de deur uit waren. Jij en ik. Kijk eens oh. wat je aanricht. Hm? Bekijk jezelf eens. Hij zal niet luisteren, nimmer. Hij weet het, hij is de grote meneer. Terwijl ik het zwakke dametje zou moeten zijn. Maar hij is geklopt. O oh God, was hij maar niet geklopt. Wat richt ik aan? Maar je drinkt te veel. Oh. Onze omgeving begint het te merken. Willem sprak er nog onlangs over met mij. Ja? Wat merk glazen? goede truc. Op boekenplanken. Naast high ketens Achter gordijnen. En de fles voor morgen verborgen in de oven. Verborgen. Mijn geheimpje. Wil hem praten over me? Om het te verhalen natuurlijk. Het is niet mijn job. Niet de drank, het is mijn hoofd, de wanhoop in mijn hoofd. Twee, drie borrels en het is helder. Plotse helderheid, voor tien of twintig minuten controle. Dan de herinnering, dieper, intenser. Hij zegt me nooit dat hij van me houdt, nooit. Ik word aan mezelf overgelaten in een grauwe sombere nacht. Vasthoudend. Ik... Ik wil gelukkig zijn. Ik denk dat ik de fles achter in. Willem? Waarover? Maar hij... Hij vermoed dat je onder hoge spanning staat. En oh. hij was bezorgd over jou. Ik vind dat je het een beetje kalmer aan moet doen. En hij heeft gelijk. Die job die valt niet meer te combineren met je werk thuis. Maar bekijk jezelf toch. <tie> <tie> Huilen, gillen. Je hebt alles wat je ook maar kan wensen. Een gelukkig huwelijk, schatten van kinderen. Geld. Op. Wat wil je nou nog meer? Jan luistert niet, hij wil niet luisteren. wil eenvoudige antwoorden. Overweegt zelfs niet of ik gelijk zou kunnen hebben. Vraagt nooit hoe het met me is. Ik ben in de war, de bezorgd, van bang. Maar vraagt hij hoe het met me is? Houdt ja. hij van me? Ik heb succes met mijn werk. En daarom durft hij niet van me te houden. Ik kan niet nee zeggen. Ik word wakker. moet. Bang. het. Iedereen is voor iets bang. Spijt. Bang dat ik in een donkere kamer wakker word. Zonder deuren. Zonder ramen. Steeds weer die nachtmerrie over die kamer. Zonder Lekker, fles op de boekenplank. Vier, of in de kookkast, achter vier, Of achter vier. het gozijn. Of, of een ontkurkte fles. Leeg. Oh God. Maar ik hou me Nooit ook. meer, Felix. Niemand zal het merken. Heb je dat? Neem die fles Niet weg en ik hier. ben een trillend vlak. Niemand hoort te weten dat ik drink. Niemand. Geheim. Geen probleem niet zoals bij deze het gaat wel over als jan zegt dat hij als hij me weer blij maakt maar hij weet niet hoe ik kan niet praten met deze ik hoef hier niet te zijn het is te gek Het spijt me. Ik voel me niet lekker. Ja, dat is de laatste tijd je gewoon excuus geworden. Ach, kom nou. Toch wel. Vroeger niet. En Ik heb zo naar nu uitgekeken. We zouden ons amuseren. He? Weet je wel? Het spijt me. Ja, slaap nou maar, Anna. Je zou me kunnen helpen. Ik ben bang om te slapen. Zeg eens, hou op met die flauwekul, hè. Ik voel me niet goed. Niet goed. Het spijt me, maar Rust is een geschenk van God, zei mijn vader. Rust is een eeuwige strijd. Hij is treed zijn leven lang. Ik lijk hem wel verraden te hebben. Ik begrijp het niet. Hij is zo vaak in mijn gedachten dat ik niet durf te slapen. Angst voor de droom van die verschrikkelijke avond. Ja, zeker. Natuurlijk. Ja, ik... Uh, ik moet gaan. Ja, ik, ik vond dat je mee kon, Anna, maar... Je zou je stierlijk vervelen. over tien dagen ben ik terug, hè. Ja. En, uh, wat zal ik voor je meebrengen? Een verrassing? Ik hou wel oh, verrassing. Ik zal een uh, flesje parfum meebrengen. Ja, dat is goed. Ja, je lievelingsscheurtje... Ja, wat was dat ook alweer? Dat, de... Oh, de dan... De... zij hebben je vlucht omgeroepen. Oh. Haastje. Ja, ja. Tot dan. Ja, goed, ik ben je. Ja. Ja. Ah, stop, stop, stop. Ach, Oh, Over een minuutje, een minuutje. Een minuutje. En oh. voor het sta op, weg. Het zwet. De telefoon zwet. Zwet. Het is donker, ik zie niks. Hallo, met Sofie. Eh, uh, Willem hier. Ah, ja, Willem. blij je te horen. Ik wil je niet alarmeren, meisje, maar... Uh... Maar wat? Wat scheelt er? Mama? Ik weet het niet. Uh... Ze is de laatste tijd niet meer op kantoor geweest. Je vader is op reis of zoiets. Ik, Ik vraag me af of er soms... Prijs? Maar daar heeft hij nooit iets van ge... Oh goeie hemel. Ik ga naar haar toe. Oh, mama toch. Bedankt, Willem, bedankt. Alleen zonder... Weg willen me we niet. Weg, weet niet waar. En wat zal het wezen, mijn duifje? Flessen gin, een sherry. Grote flessen. Ben je zeker? Zeker, ben ik zeker. Goed, goed, zoals je wil. Dankjewel. You ble- Liefde Bang van liefde Bang in de zwarte kast God, papa Papa, alsjeblieft Help me Te praten als je dat niet wil. Hm? Je bent hier onder vrienden. Wij hebben allemaal doorgemaakt wat, wat jij doorstaan hebt. Als je iets wil zeggen, dan. Ik kan niet. Ik, ik ben in een bodemloze put gevallen. In het diepe moeras van de wanhoop. Ik zit nu opgesloten in mijn eigen huid. Misschien kan ik mezelf voortslepen. Een beetje misschien. Tenminste, ik wil vrede, hulp, iets. Misschien kunnen we iets samen doen. Ik heb zoveel te verliezen, al zoveel verloren. Voor altijd misschien. Ja, ik weet niet. Ik, ik heb hulp nodig, iemand om het aan te vertellen. Anna, een luisterspel van Nick McCarthy, vertaald en geregisseerd door Ludo Schatz, met in de hoofdrollen Dora van der Groen, Paul Kammermans en Walter Cornelis.